Sommigen kwamen al vrij snel vrij na betaling van enorme bedragen... onder wie een prins die meer dan een miljard dollar neerlegde. Op het station van de west in Friesland... zijn vannacht vijf fietsen op het spoor gegooid. Ze lagen opgestapeld bij een spoorwegovergang. De machinist van de trein richting Groningen kon niet meer op tijd remmen... en reed over de fietsen heen. In de trein zaten ongeveer 75 passagiers, meldt RTV Noord. Niemand raakte gewond, wel raakte de trein beschadigd. ProRail en de politie hebben een onderzoek ingesteld.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! Is zin in ZFM ZFM Met nu de herhaling van Toch naar de pijn over hier Alles is iedere keer weer hetzelfde Bij Toebak Leeft Bij ZFM De nieuwe CD. Hoewel, oh het is alweer een tijdje uit. Het is uh, niet echt splinternieuw. Een kijkje in het verleden. Wat, Wat gebeurde er door de jaren heen? Het is de zaterdagmorgen verder e het radioprogramma. 6 minuten over 9. Toebak leeft. Ja, wel. het is tijd voor geschiedenis. Ja, yes, yes, yes. Ja, ik word <lacht> altijd zo enthousiast van als er weer geschiedenis is. Door een gasexplosie stort in Luik een appartementgebouw in... En er komen veertien mensen bij het omleven. Eh, om het leven. En twintig gewonden. gasexplosie. Echt, echt bizar. Er is niks aan de Er is geen pomp. Of... Nee, nee, het is wel een gasexplosie. Dat is wel vrij heftig. Wat dus gebeurt er, is... er nog meer? Nog 18... meer nadigheid? <coughs> In 1880 heeft uh, Thomas Edison een ont, uh, ont, octrooi ontvangen op de gloeilamp. 1880. Op? Nou, dat is toch wel vrij uh, essentieel uh, nieuws, hè? Ja, hij had veertien octrooien op zijn naam staan. Hè? En uh, eigenlijk heeft hij, hij het niet, zeg maar, uh, ontwikkeld... Het is een oud idee wat hij verjat uh, uh, ja, ver, heeft. Gewoon. Gejat heeft en mooier heeft gemaakt. Want eerder had iemand een uh, gloeilamp al gemaakt. Maar die brandde heel snel door. En toen had hij het verbeterd. Okay, dus ja. hij heeft een betere draadje ertussen gezet, zeg maar. Goed, in uh, 1606 het proces tegen Guy Fa Faulkner. Denk ik. Het, Fox. Hij, uh, hij is een aanslagpleger. Hij heeft een, uh, zeg maar, uh, wilde een bom plaatsen in, uh, in een, een, een, was het een parlement. En er uh, ja, was een soort aanslag beraamd tegen de koning Jacobus I. En ook een groot deel van de adel uh, die daar rondliep. En hij werd betrapt door een vriend van hem die had gezegd... kom maar niet naar het parlement, want nee, uh, ja, kom dan maar niet. En ja, die vriend had zo nou, hij gaat iets geks doen. Dus uiteindelijk is hij opgepakt. Hij is gevierendeeld, of eerst gehangen, gevierendeeld... en uiteindelijk, nou ja, verbrand. Alleenarigheid met hem uitgehaald. Uh, uh, uh, nou ja, goed, uiteindelijk... Uh, uh, is hij eigenlijk... Hij werd eerst gezien als een... noem je dat? als een anti-held. Later is hij weer als een soort held binnengehaald. En zelfs zijn en zijn, zijn masker is gebruikt door Anonymous. Dat is die hackersgroep. Uh, okay. Dus zijn gezicht is eigenlijk wel de geschiedenis ingegaan als een soort uh, anti-held. Weet je wel, Tegen het uh, gevestigde orde. Ja. Die het niet zo goed deed in nou hun ja, ogen. Ieder jaar nog steeds op 5 november heb je Guy Fawkes Night wordt okay. gevierd. Yeah. En uh, in South West England wordt het gevierd in het carnavalesk festival West Country Carnival. Optochten van uitbundig maar lichte carnavalswagens. Uh, en ze hebben zelfs ook liedjes en zo, hè? Erover. Okay. Dat is wel grappig. Dus blijkbaar uh, was het toch wel uh, reden om uh, deze Jacobus, deze koning, maar, uh, neer, te, neer te leggen. Ja. Wat niet gelukt dus is, dus nee, inderdaad. Nou, hij is wel wat... uh, voor eeuwig in onze uh, geschiedenis aanwezig. Ja, okay. uh, in 2013. Is er een brand in een nachtclub in de Brazisi Braziliaanse stad Santa Maria? Heftig. En er komen meer dan 230 mensen om het leven en er raken er 200 gewond. Dat is pas vijf jaar geleden, Ja, ik heb beeldjes zitten kijken en oh. ik moet er eigenlijk daar nooit aan beginnen maken. Misschien komt er een soort nieuwsverslag op YouTube. wel? kon het niet vinden, maar wel gewoon mensen die daar gewoon met hun mobiele telefoon wat dingen hebben gefilmd. En je ziet dus alle mensen op de grond liggen. Gelukkig is dat niet allemaal herkenbaar, maar toch denk je van jeetje. Ja, maar dit, dit is heftig. En het doet me toch sowieso denken aan een brand die ook niet zo lang geleden is. En dat je dan zeg maar eerst voor de band staat start te kijken. Degene manier zie je dus door het vuurwerk zie je een brand ontstaan. staan. Natuurlijk moeten ze met z'n allen naar buiten komen. En dan lopen mensen gewoon vast bij de uitgangen. omdat ja. dat ze met allen tegelijk willen. En dan hoort ze schreeuwen. Het is een paniek dan. Nou zo is het hier plusminus ook gegaan denk ik bij deze Braziliaanse wel. stad ja. Santa Maria. Goed, wat nog meer? Ja, in 1991 de politieke partij PSP... Die wordt officieel opgeheven. En die partij gaat dus samen met de CPN, de EVP en de PPR. En die gaan ze op in GroenLinks. GroenLinks? Ja, dus uh, dat is alweer 26 jaar geleden. Ja, het is, uh, goed. En de strijd momenteel is uh, momenteel tussen in, aan de, in GroenLinks. Ze werken niet meer samen, de linkse partijen. Maar ze zijn echt. Uh, nou goed, uh, elkaar aan het uh, bedreigen. Met, maar wel uh, apart ook, hè? want die EVP, dat was de Evangelische Volkspartij. Oké. Okay. En, uh, en de politieke partij Radicale had je dan. En dus de C.P. de communistische partij van Nederland. Wat grappig, die combinatie ja. dan ook, hè? Ja, daarom. En uh, die andere, die PSP, is weer pacifistisch-socialistische partij. Oh. Ken u klassiekers, dames en heren? Oké. Okay. Maar het ze... ja, is toch wel weer grappig om dat te kijken. Want u weet gaat het binnenkort ook alweer gebeuren. Dat de GroenLinks en de SP... en die zitten nu momenteel allemaal tegen elkaar in gevecht... Om de kiezer. Nou er zijn een aantal dingen. Oh. Misschien komen die ook bij elkaar allemaal weer maar In, in de nieuwe te, partij. Je had het er nog wel over. Wat, weet je, wat mij opgevallen was in het nieuws. Ja? Dat er inderdaad uh, iemand van de Amsterdamse uh, Christelijke Unie die uh, lijsttrekker was, Don heet je. Ja, wat, klopt. Die is mij opgevallen die is en mij... bijgeleverd. Ja. Dat vond ik een zeer inspirerende man. Ja, dat dacht ik al. Ja. Een zeer inspirerende man. En <lacht> Koen de koning wint voor de tweede keer de Elfstedentocht. stedentocht? Koen de koning. Hè? Ja, toen Nee, dat heeft er niks met te maken. Dus een schaatsen in 1916 had hij het voor het eerst had hij het, uh, geschaatst. En in, uh, in, nee, in 1917 voor de tweede keer heeft hij dus de Elfstedentocht tocht gehaald. Hij reed hem in 9, minuten en, uh, 9 uur en 53 minuten. Even een stukje uh, echt een fragmentje ervan. In 1912 won Arnhem en Koen de Koning de Elfstedentocht. Het was de eerste tocht uitgeschreven door de vereniging Friese elfsteden. De legendarische winst van de koning werd in eerste instantie slechts vermeld in de kantlijn in de Arnhemse Courant. En later werd het groot nieuws en uiteindelijk. Dit was trouwens 1912 voor de eerste keer en de tweede keer is dus in 1917. In de eerste keer werd hij in twijfel getrokken of hij het wel echt goed had gereden. Want er werd ook gezegd dat hij zich had laten trekken door een brommer. Oh, ja. ja oh. Een snorfiets. Wat een stoutert. Wat een stoutert. Maar ik, ik had dus hierdoor, had ik denk ik van Koen de Koning. Ik denk, dat dacht ik dus inderdaad aan uh, Plodder. Ja. Maar die, uh, die overal, die Johnny, dat was Koen van vrijwerken de Koning. Ja, precies, die is niet en meer daardoor, uh, daardoor, Ja, die leeft dat niet meer thuis, Nee, hè, die, die is tijdens ja, een optreden. Ja, maar zijn is dus ook, hè? Oh, ze zijn he? allebei uh, onverwachts overleden. Oké, okay, nou... Ja. Uh, tot zover de geschiedenis. Uh, straks nog even degenen die uh, jarig uh, zijn. En daarbij horen informatie. Eerst hier. Uh, uh, kijk kijken of ik nog weer. Oh ja, natuurlijk. Ja, de Woonbats. We hadden het net al over een. Uh, een. Uh, cut off my head, ja, waar hadden we het net over? Ik zoek het uit. Ik kan niet en mijn is numb. Shut your eyes till we fade to black. 'Cause maybe this time the good stuff can lie. De ...en dit is de om te vinden... Chitong. ...en wat ik heb bedoeld natuurlijk... ...ik liep een beetje vast op de woorden... ...die hadden het natuurlijk net over kankeroes... ...die van de europa Boulevard europa weggestuurd moesten worden... Je hebt natuurlijk allemaal geen... Nee, ...Europa natuurlijk allemaal geen kankeroes... ...naar de uh, Australische Laan... ...en daar is hij weer opnieuw gevangen... ...dus hij is weer terecht... Maar de Woomets is natuurlijk ook een diertje wat uit Australië komt. Ik heb hem nooit geaaid. Het is een heel klein diertje wat s'nachts op pad gaat. En ik heb hem ooit wel eens ontmoet. Toen dacht ik, wat is het voor een raar beest. Buiten Nee, het is gewoon een Womits. Schattig beestje. En uh, dit uh, nieuwe singeltje is dus te vinden op de cd van de Woomets. Goed, ik word ontzettend afgeleid door andere dieren. Wat is het voor een raar geit? Het is allemaal hert. Is dat een Zandvoort? Die allemaal bij elkaar... Nee, nee ergens in Japan of zo. Oké. Okay. vond het al gek. Er nou zeg zoveel... In het antwoord dat scheen allemaal tussenop mee te vallen. Nou goed. Oh ja, natuurlijk. waar waren we ook weer bezig met het programma? Soms ben ik het ook even helemaal kijken en denk ik: wat zit er nou weer? Nu weet ik het weer. Precies. verjaardag. Wie is de verjaardag? Nou, degene die uh, jarig is, uh, nou eigenlijk jarig is geweest, is dus al heel lang geleden. Hij werd geboren in 1756. Ik heb het natuurlijk over Wolfgang Amadeus Mozart. Dat, nou, doen maar even een stukje dan. De allerbekendste jarige van de lijst. Dat is de allerbekende. Op driejarige leeftijd kon hij al een eenvoudig uh, klavierstuk gewoon even uit zijn hoofd leren. Hij keek er even, nou, binnen een half uurtje had hij het onder de knie. En zijn vader was ook uh, piano lerares en daar heeft hij heel veel van geleerd. En uiteindelijk had hij een nierziekte. En hij werd altijd verteld dat hij zeg maar, uh, vergiftigd is door iemand. Ja, maar door hij is een concurrent. Hij, hij is maar 35 geworden, als ik het zo ja, zie. nou ja, nierfalen. En ze denken dat. Hij zegt, hij was altijd zelf aan de dood dat hij vergiftigd zou worden. En uh, nou ja, dat zeggen sommige mensen dat dit ook gebeurd is. Ja, van, nou ja, dat gebeurt er van binnenuit als je nierfalen hebt. Ja, maar goed, dat ja. kan. Ja. Ja, ja. Maar dan heb je waarschijnlijk wel iets tot je gekregen. waardoor die nieuw tot stand is gekomen. Uh, dat kan aangeboren zijn. Ja, kan ook, kan ook. Maar goed, hij was zelf een beetje achterdochtend erop. Hij heeft wel een hele grote. Hij heeft, ja, ik heb er wat iets te lezen. Je kan je er helemaal niet in verliezen. Goed, wie is nou meerjarig? Hij is, uh, ja, is al overleden. Natuurlijk, komen. Amadeus in de. Wat is het ook weer? 1791. Nou, laat het even los. Wie pakt pak even de los. volgende? Ja, de, degene die ook jarig is. Uh, is DC Lewis. Uit 1947. Oh ja, die had hele grote hits. Nou, doe even een fragmentje. Antiek, alleen, 1970, hè? Echt een hele grote hit, dit. Ja. Ja, ik, als, ja, ik okay, hoop in godsnaam niet dat dit jouw landenkeuze wordt. Nee, nee, Maar dit zou nee, echt het dieptepunt nee, zijn, hè? Zeker niet. Ik ga een stuk voor Mozart doen natuurlijk. Dat snap je toch wel? Ja, oké, okay, natuurlijk. <laughs> Hij heeft later trouwens nog een andere plaat gehad. Deze, deze Lubus. Dat is trouwens een artiestennaam. Het was dan echt een, een, een naam ook alweer. Ruud Eggenhuizen, Huizer, geloof ik. Hij uh, was net als een zanger. Uh, is ook al niet meer onder ons. Hij is ook maar 53 geworden. Maar goed, ja. uh, dit was ook nog zijn Die testament. begreep zijn woorden. Zijn stem werd niet gehoord. Echt? 1970. Is dat ding? Had ze nog geen hippe muziek? Nou, blijkbaar niet. Nee. Echt, nee, niet. echt niet? Nee, echt hij echt. heeft ook nog meegedaan met Songfestivalen. Hij heeft ook nog meegedaan met. Maar uh, goed, daar is hij niet ver meegekomen. Goed, wie is er een meerjarig? Ja. We vertellen het hier. In 1958 uh, werd geboren Susanna Thompson, een Amerikaanse actrice. En dan denk je van ja, wie is dat ja. dan? Maar ze heeft dus veel dingen gespeeld. Maar een van haar televisieseries waar ze aan meedeed was Star Trek Voyager. En daar was zij de Borg Queen. Oké. Okay. En dat vond ik altijd... Uh, ik vond haar zeer indrukwekkend. Dit was alleen een hoofd. Werd er werd op zo'n uh, robot geplaatst. En dan uh, gingen ze even met de schouders heen en weer. En dan was het gewoon dat uh, op het moment dan de koningin van de Borg. En waar dan eigenlijk degene die geassimileerd werden. Hè, van resistance is futile. Oh, dat heb ik nog ergens, ja. Ja, nou, dat vind ik echt geweldig. Dat soort... Uh, ja, ik, resistance uh, is feithouw. Hij heeft altijd wel heel veel indruk op mij gemaakt. Ik vond dat wel <laughs> grappig. Maar ook gewoon dat dat dan van die kubersen waren die op drie uh, piramidenachtige vormen... die uh, schepen van de borg. Ja? Oh, oké. Okay. Ja, heeft jou wel... Uh... Heel somber was het ook wel weer, maar ja, het is toch wel gaaf. Ja. Hij is vandaag 46 hoor, Ik heb het over Mark Owen. Hij is natuurlijk van Take That. Oh, en dat hele miersoete. Ja, de tijd dat Robbie Wilms er zelf nog bij zat, hè. En later heeft hij mooie muziek gemaakt. Onder andere dit, Stars is mooi. Er zit ook een videoclipje bij. Dat is zo grappig. Dan heeft hij dus zeg maar een ruimtepak aangetrokken. En dan loopt hij gewoon door Londen. Dan loopt hij. Loopt hij helemaal ja. zo'n sukkelig drafje. En uiteindelijk hij mee, uh, gaat hij in een metro zitten. En zitten mensen naar hem te kijken. En hij kijkt een beetje sukkelig voor zich uit. Echt leuk gemaakt dit. Starsmark. Ja. Oh, ooit een hit geweest van een aantal jaartjes geleden. Wie is er meerjarig? Ja, Die vandaag ook jarig is. En uh, hij wordt nu 74 maar liefst. Nick Mason. Nick Mees is een Britse muzikant en drummer. En volgens mij heb je er alles over opgezocht. Ja, nee, uh, niet alles, maar ik heb wel wat muziek uh, voor hij hem. Hij is bekend geworden als drummer en sporadisch componist van Pink Floyd. Yes, Pink Floyd. The Pigs en the Dogs. Allemaal dat soort werken heeft hij gedrumd. Hij heeft ook een boek geschreven over Pink Floyd. Hij was de enige die nog een beetje humor had, volgens mij, van Pink Floyd. De rest was allemaal echt heel erg serieus. En hij heeft ook een paar keer meegedaan met Le Mans, hè? Met de 24 ja, uur ja, van Le Mans. Heeft ja. hij meegedaan. Echt dus wel een aantal keren. Zes, zeven keer of zo. Vier keer. Maar ja, echt okay. veel. Echt wel veel. En hij ja. is vanaf 1965 al betrokken bij Pink Floyd. Leuk, hij is 74 hè? geworden, trouwens. Ja. En wie vandaag 78 is geworden? James Cromwell. En dat is dus een Amerikaanse acteur. Maar ook activist. Maar hij speelde dus al in... Uh, in uh, Little House on the Prairie, Family Tide, okay. Star Trek Deep Space Nine. En hij is ook wel... dat hij uh, bekend werd, als, ook als Seth from Cochrane, de fictieve uitvinder van de warp-aandrijving in Star Trek First Contact. Dat was hij inderdaad zo'n gek mannetje. Marcus, de warp-aandrijving. Ja, ah, hij is ja. niet, jammer. Oh nee, nee, nee, nee. maar goed. Uh... Maar hij is dus ook opgepakt uh, vorig jaar juli. Want toen werd hij erop gepakt als dierenactivist bij SeaWorld. Hé! Hey. Dus hij was er tegen, tegen de dolfijnenrukkers en zo, oh, weet je <laughs> Ja, ja en die, dat, gaan, die gaan heftig tegenaan, hoor. De, ja, ja, echt ja. met die schepen uh, hakken ze gewoon op die boot in... om gewoon hun tegen te werken om die uh, dolfijn en zeewol... Weet je allemaal wat ze allemaal... Uh, daar op zee aan het jagen zijn. Uh, helaas is niemand onder ons. Ze zou vandaag jaren zijn geweest. Maar ze is overleden al in uh, 2011. S'nachts, 1 uur s'nachts is ze aangereden. Ik heb het over Floor van de Wal. En zij was uh, cabaretière, uh, uh, uh, van stand-up comedian was ze. Ze had uh, ook een cabaretprogramma. En zij is ooit is, uh, heeft ze meegedaan met de misverkiezing van uh, Luwine, hoe heet het ook weer? Uh, ja, ik weet niet, uh, je bedoelt. Die ook een uh, handicap heeft, die ook zo moeilijk loopt. Uh, goed, daar hebben ze een soort misverkiezing gedaan. En zij hadden meegedaan. Uiteindelijk is er dus de cabaret ingegaan. In ze is de oudere zus trouwens van Dolf van der Wal. Hij is snowboarder. Maar goed, uiteindelijk heeft ze dus de prijs gekregen. Even een stukje van deze uh, Floor van der Wal. Die moet even goed luisteren. Het is op zo wel grappig. En toen dacht ik me... Onzeker wordt van twee soorten mensen, en dat zijn mannen en vrouwen. Ja. Iedere man die hier in de zaal zit en die geen homo is, um, toen ik hoor, zij heeft gecheckt of dit op me zou kunnen. En dat klopt, dat heeft, heel veel mensen hebben dat overgenomen, hè? Dus ja, eigenlijk ja, ja. Is dat, dat klopt dat doen Maar nou ook wel een beetje. Je denkt van, nou, dan zou ik het op kunnen? Nou nee, ja, oké, okay, ja, best. Het ja, schijnt nee, iets op ja, te poppen. En ja. daar had ze helemaal gelijk in. En het is heel triest, want deze vrouw is dus doodgereden. Ze had spasma. En uh, de, de, degene die haar dood heeft, is doorgereden, later opgepakt. En heeft voor uh, 18 maanden, zeg maar, uh, in de gevangenis gezeten. 18 maanden maar. 18 maanden. Nou goed, het is wel triest, hè heb je zo hard gewerkt. En uiteindelijk heb je alles op het padje en dan word je ervan afgereden Ja, ik echt triest. Ja. Goed, wat nog meer? Wie nee, nee, is nog meer, jaren ik heb, ik heb geen uh, Ik heb nog mee. Bridget uh, Fonda, actrice, wordt vandaag 54. Dat is de dochter van Peter Fonda. En uh, haar opa was Harry Fonda. Haar tante is, eh weet ze ook weer, de andere Fonda. Uh, Jane, van Jane van Fonda. Jane Fonda. Die is heel bekend. En zij is onder andere bekend van uh, Jackie Brown. Zij heeft daar uh, een hoofdrol in gespeeld. En Jackie Brown, ja, op een fragmentje. Dat is zo goed, ook die muziek die erin zit. Het is echt een, een zwarte film van uh, Quentin Tarantino. Oh. En dat is, gaat vooral over een scène in het vlieg, op het vliegveld, wat dan echt van vier verschillende manieren wordt gefilmd. En elke keer krijg je weer diezelfde scène te zien. En elke keer krijg je weer een, een stukje van de puzzel en snap je het meer. Ja, bits Vonda. Dus 54 woorden vandaag. Mooie, oh, mooie dame op te zien. Ja, zeker weet. En uit een familie... waar heel veel wordt geacteerd. Dat is duidelijk dus. Goed. Tot zover de verjaardag. Ik zit nog te kijken of ik er nog één heb... vergeten. Nee, voor mij heb ik ze allemaal wel gehad. Dan doen we nu even een, een stukje muziek. Ik zit even kijken op de lijst. Ik heb weer al een aantal plaatjes... waarvoor je kunnen achterhalen... wat nieuw is. En dat is onder andere dit. Belle en Sebastian. The Same Star... Waar we naar kijken. De zon, denk ik dan... De muziekvink is hoor. Belle en Sebastian. Ze komen uit Schotland vandaan. En jawel, mocht je dit leuk vinden. Je kan de hele gezin meenemen. Pak een broodje in mijn keel zitten. Ah! En ze komen naar <laughs> Nederland op uh, 5 februari in uh, Borgerhout, alles België. Maar eindelijk 19 februari, je wel. Carré? Carré? What okay. the fuck. Ze zijn zo serieus dat ze in Carré gaan spelen. Nou, het is een breed publiek wat ze aanspreekt, dus dat kan ik me helemaal voorstellen. Dat past ook wel. Dit is de nieuwe single van um, Bella en Sebastian Magazine. Nee, nee. Nu kijk ik weer. The Bella Star. Ja, was toch die uh, serie vroeger? Bella en Sebastian. Ja. Ja, dat is wel kennen. Bella en Bees ken ik wel. Maar Bella en Sebastian dat uh, met het uh, liedje, met dat hoge uh, zingende kindje. Oké. Okay. Nou, misschien is dat uh, voor mijn tijd of? Uh, ja, dat was okay. in mijn jeugd, maar dat ja, was zo jou, was het heel ja. ook nog niet. Hè. Nou, over jeugd gesproken. Gisteren was ik uh, uh, in de podium Victoria. En uh, ik had namelijk, ik had al verteld natuurlijk, uh, vorige week, donderdag, had ik kaarten gewonnen voor kajak. En uh, nou, toen dacht ik, nou ja, oké, okay, laat ik heen gaan. Ik woon uh, naast de deur, dus ik bedoel, ik ga dat gewoon even doen. En uh, kajak, dat ken ik ook wel. Ik vond heel veel mensen hebben zoiets van: hoe klonk het ook alweer? Nou, dit is de bekendste: tragische shit, Harry. Maar ik had het nieuwe werk geluisterd... en dat klonk toch een stuk prettiger. Echt, symfonische rockmuziek. En ze hadden een nieuwe bezetting. Volgens mij alleen de toetsenist was het origineel. Hoewel de zanger ook wel... Eh, als er een hele oude zanger overkwam. En eh, ik moet zeggen, het was niet verkeerd. Het voorprogramma was zelfs ook wel gaaf. Dat was echt een beetje fusion rock... Uh, dat, daar heb ik wel eigenlijk meer van genoten. En uh, ja, het is, ook het is natuurlijk wel een beetje gedateerd. De muziekstromen is al wat oud. Maar goed, dat is niet onaardig. En ik moet zeggen, diegene die ik ook daar tegenkwam, is Ruud Jansen met zijn vrouw, ja. die, liep, okay. er, die ja. liep er ook rond. En die waren ook al ontzettend aan het genieten van uh, Kayak. Het grappige wel was, dat was om kwart voor, uh, uh, kwart voor elf was dat afgelopen. En verder dan, uh, in de zaal daarnaast hebben we twee verschillende zalen daar. Het uh, begon om elf uur uh, techno. Tof. Techno on Friday, dus uh, daar zijn we even naartoe gegaan en dat is dan toch wel weer echt wel lekker, hè? Oh, echt lekker wat anders. Daar kan je nog even lekker dansen techno. Ja, en dit was toch mild, hè? Het werd toch steeds heftiger. Tot diep in de nacht zijn we ontouwse uh, geweest. Ik heb Ruud daar niet gezien trouwens, moet ik zeggen. Nee, ik heb Ruud daar niet gezien. Ik heb nog nee. wel gezegd, Rut, waar ben je nou? Nee, ik denk dat hij naar huis is gegaan. Maar goed, het was een leuke avondje. En, uh, nou ja, goed. Uh, Kajak en techno. Goed, en waar ben je al in te Ik ben aan het zoeken aan uh, uh, de jolande oh, Maar ja. ik ga hem niet helemaal vinden nog. Dus dan moet je me maar even helpen. Zo. Ik ga je zo wel even helpen. Doen we eerst even muziek. En na deze plaat, wat later dan normaal. En natuurlijk ook de Zandvoortse berichten. Dat kan niet wegblijven. Net hadden we al het duisteren van de uh, Simple Minds en de Howling. Nu de editors. Magazine. That's all Ze hebben een nieuwe cd uit Violence. Zo toepakkelijk. Passelijk. Gewoon gelukkig elke moment. Precies Violence. En dit heet Magazine. En ze staan uh, binnenkort in de Zikkeldome 27 maart. En uh, ja, je kan even kijken voor tickets. Uh, Wat? Vanaf 74 euro? What the fuck? Doe voor een maaien, joh. Ja, dit is echt. Ja, ja, ja. Dit is echt jammer, joh. Dat is echt wat een vreselijke prijs. 74 euro. Het is natuurlijk wel zo'n band die de 40, 50-plussers aanspreekt. Dus die, die gaan een avondje uit. En dan mag het ook wat kosten. Nou, ja. daar springen ze handig op in. Ja, creatief. Maar ik vind het ook wel een beetje aashoog. Om zoveel geld te vragen voor een ticket. Maar... maar we moeten weer over tot de orde van de dag. Oh, wat, hoezo dan? Wat is er dan? Zandvoort Nieuws. Oké. Okay. Zandvoortse bericht. Je hebt helemaal gelijk. Wat later dan normaal, maar hier is het dan. Ja, precies. En ik wilde even vertellen dat onze plaatsgenoot Melissa Boyden is gelukt om haar eerste tennistoernooi op de etf toer in een leeftijdsklasse hoger de U16 te winnen. Ze moesten in Bosnië-Herzegovina tijdens het uh, de Grand Slam... betekent dat waarschijnlijk, of het G5-toernooi... zich eerst zien te kwalificeren voor het hoofdtoernooi... en verloor uh, vervolgens geen één wedstrijd. Dus we gaan nog veel van haar horen. Ze is 14, 15 jaar. Erg dat is, uh, Echt leuk. Ja, Fabienne het als we toch over... Uh... Zandvoorters dus hebben die het goed aan de weg, Timmer. Is geselecteerd voor het dansgezelschap Koninklijke Conservatorium in Den Haag. En ze gaat naar Japan, ze gaat optreden in Tokio. Uh, zeg de top der top, hè? Het is 11 en uh, 12 februari. Uh, Lieder een woord. Ik spreken er niet goed uit. Maar goed, Hans Manen is een uh, grote uh, regisseur die uh, regisseert dat. Die geeft aanwijzingen. En uh, ja, en verder is het. Gala is, uh, wordt ook bezocht door andere grootheden, zoals uh, Rusland, Australië, Duitsland, Oostenrijk, uh, Canada. Uh, allemaal groepen die daar komen dansen. Dat is echt de top der toppen. En als je daartussen zit, dan gaat je carrière wel van start, denk ik. Zeker weten. Ja, zeker. Uh, morgen op 28 januari is er weer een museumpodium in het Zandvoorts Museum. En Mieke Hollander vertelt daar uh, namens de WURF over de bijzondere klederdrachtencollectie van Bob Gansner. Deze collectie is overgedragen aan de WURF. En de uh, leden presenteren met veel liefde de uitgebreide kledingschouw in het museum. Dus er is een rondleiding van drie tot vier met koffie en thee. Entree is gewoon je normale entree voor het museum. En als je een museumjaarkaart hebt, dan kan je dus gewoon gratis naar binnen. Oké, okay, nou, dat is helemaal leuk om even te ja. kijken. En uh, Sven Drommel. Uh, nee, wacht, iets anders. Bedrijventerrein uh, uh, uh, Corodex uh, is natuurlijk al een klein beetje leeggehaald. Is er zijn ook al een paar gebouwen bij ze gesloopt. De, het pakhuis staat er nog steeds, waar ik elke week even ga kijken of ze iets leuks hebben. Natuurlijk ook De kringloopwinkel van Zandvoort. En uh, Arne Bogers van de kringloopwinkel zegt, ja, we mogen hier blijven tot uh, met 1 mei. En we zijn al aan het kijken of ze een andere plek kunnen vinden voor uh, de kringloop, want dat is toch wel een goed bezocht winkeltje. En uh, er uh, zijn verschillende de bedrijven bekeken. En niet alle omwonenden waren er blij mee. Maar goed, langzaam gaat dus het bedrijventerrein leeg. Deze Corodex. En dan komen er woningen. Dan komen er appartementen. duurt nog wel even. Tot met 1 mei kan je dus nog even daar gaan kijken. Goed. Ja. En uh, achter het hoofdgebouw van het nieuwe Unicum ...is vorige week de eerste paal geslagen... ...voor een nieuw bewegings- en paramedisch centrum. En het uh, heeft als projecttitel Vitaliteit. Nou, hoe leuk is dat... En in het gebouw zullen spel en therapie geïntegreerd worden onder één dak. En uh, dagbesteding en uh, behandeldisciplines gaan optimaal samenwerken... En de verwachting is dat het pand in april al wordt opgeleverd. Dat is toch wel uh, best snel. Dat klinkt als heel snel. Vandaag gaat de D66, de, de D66, gaat de straat op om uh, met de burgers in gesprek te gaan. Ze rijden in het groen. Ja, dat is ook een beetje het logo, hè. <lacht> en, uh, uh, uh, verder, mo mocht je ze voorbij zien gaan en je hebt vragen, kan dat, hè? Er zijn toch Fienk ja. aan rond binnen. Wanneer is ook weer de gemeenteraadsverkiezingen? Zijn die ook weer? Dat was maar 18 maart. 18. 18 maart, dat is het zomaar. Dus uh, ja. uh, Laat je informeren, anders, anders weet je straks niet uh, waar je op moet stemmen... Nee, um, dit weekend is ook nog uh, de New Year's Surf. Een twee surf surfevenement bij de Watersportvereniging Zandvoort. Er is eventueel een uitwijk naar 3 en 4 februari. Maar ik heb ook geen idee of, of er genoeg wind staat. Dus daar moeten we nog even naar kijken of het nou inderdaad doorgaat. Ja, grappig is, we hebben net heel veel wind gehad. Had het ja. dan gedaan? Hè? Ja, zonder wind. En nu moeten, moeten ze bij een kunstmatige wind gaan maken. Ja, heel Zandvoort is bijna in puin gewaaid. Nee, ja. hey, er is weinig wind. Nou, dat moet maar niet dit jaar. Ja. Helaas. Even, even beter tijd, maar natuurlijk. Tot zover de Zandvoortse berichten. De Zandvoortse berichten. Ja, precies, zeg ik net, joh. En dan gaan we nu eens even een leuk plaatje draaien. Ik zal dit soort muziek thuis nooit draaien. Ja, ik hou me hart ook altijd vast wat voor keuzes nu weer heeft gedaan. Wat, heb je Jolande de Keuze onder de knop of kon je er nee, niet uitkomen? Ik, nee, want ik wil het met jou overleggen. Oké. Okay. Nou, uh, ik heb zelf uh, heb ik iets, uh, iets op de dingen staan. Ik heb een rapplaat staan. Oh, wacht, ik heb misschien Beck wel draaien. Ik, ik schat in dat jij dat wel leuk vindt. De derde van Beck is leeg En dit is het laatste stukje dat heet Pix Me. Oké, okay. mierzoet. Skies follow And you don't know Weer een plaatje die ik op de lijst schrijf van: hey, dat is best wel een kerstplaat. Dit is wat anders dan The When and Last uh, Christmas. Dit is een nieuwe single van uh, Back. Ja, langzaam is dat hele cd wel geweest. Je had natuurlijk uh, Dreams, dat was de eerste. En dan dacht ik: Wauw, dat was misschien wel de mooiste. En uh, Color we ook zelf ook nog een single geweest van mij. We hadden er vijf singles en dit is de laatste daarvan. Fix Me. Ja, niet fix de Fix me, me. with your rhythm stick. Nee, dat is fix Hit me. me. Oh. Ja, <laughs> je denkt, je gedachten gaan meteen weer die kant op, hè? Like Hoi, we it. slaan. Lekker. Nee, ik, ik, ik, uh, ik heb een jukebox in mijn hoofd. Uh, Oké. Okay. Klinkt hetzelfde. Maar ik heb uh, een leuk. Uh, dit is geen zandvoortnieuws, nieuws, maar nee? een beetje Haarlem nieuws. Oh, toch niet bij. Want uh, koning Willem-Alexander is dus uh, van de week, 17 januari, is hij uh, echt in de buurt geweest. Want hij is in Schalkwijk geweest. En op uitnodiging van burgemeester Jos Woonen, Wienen, dan willen we Alexander een kijkje bij de wijkcentra de Ringvaart en de Kleine Ringvaart en jongereninitiatief Triple Treat. En dus hij is hij ook vlak bij onze markt geweest, hè? want uh, die woont in dus Schalkwijk. Oké. Okay. De koning heeft daar met bewoners gepraat over de vraag in hoeverre zij zich thuis voelen in hun wijk en over het belang van ontmoetingsplekken voor de samenhang in de buurt. Dus oh. uh, ja, in die kleine ringvaart tonen mensen, de jongeren hun zelf ingerichte fitnessruimte en een maakplaats waar ze technische en ambachtelijke vaardigheden ontwikkelen en zo. Dus uh, ja, dat dus is wel leuk. Altijd wel respect voor dat soort dingen die ja. uh, mensen bij elkaar brengt en vrijwilligers die dan runnen. En om mensen gewoon, ja, vaak, mensen blijven gewoon maar in huis rondhangen, weet je, met een mobieltjes. Ze moeten gewoon weer samen dingen doen. Ja, dat is zeker. En als je soms niks te doen hebt, dan kan je veel sneller afglijden, natuurlijk. Dus het is een mooi gebaar. Het afgelopen nacht is het wel fout, gaan geloof ik, in Amsterdam Oost was ze daar. Een schietpartij geweest, ook een soort jongerencentrum, of een centrum waar ze bij elkaar kwamen, waar ze ook muziek maakten. en Russische roulette of zo. Nou, zo, daar leek het wel een beetje op. Maar uiteindelijk hoorde ik vanochtend iemand die sprak, iemand die daar s'avonds was. Was, maar met een groep uit dat uh, centrum ging zwemmen. En er was één jongen bij. die zegt. Ik had ook graag meegewild met zwemmen. Maar ja, ik heb nog steeds die wond van de vorige keer. dat hier ook geschoten werd. En precies die avond werd hij ook neergeschoten. Want toen kwamen er is weer. Hij is hij uh, overleden ook? Nou, dat, dat viel me. weet ik al niet helemaal zeker. Maar hij was wel een van de slachtoffers. die ze ook uh, beschoten werd in het uh, centrum. Er kwamen twee mannen met bivakmutsen op. en die gingen daar schieten. En het was een soort afrekening crimineel milieu of oneenigheden over iets. dat je denkt van. Wat voor vrienden heb jij, joh? De tweede keer al. Het zijn toch geen vrienden? Ja, ik zou hem gewoon denken, hij komt het winkels of het centrum even niet meer in. Je trekt toch wat verkeerde mensen aan, gewoon. Dus nou, er is er wel een hoop over te doen. Het is nog niet helemaal duidelijk wat nou echt de aanleiding is. Maar het is wel heftig, hoor. En dat is dan gewoon midden in, het, in een wijk, hè? Midden in een woonwijk. Ja. Dus, uh, je zou daar ik gewoon naast wonen. mensen die wonen. er niks mee willen, die... Uh... Die, die kunnen dan gewoon uh, geraakt worden, weet je wel? Ja, nou, ze hadden het eerder al gehad dat er gewoon kogels bij mensen binnen vlogen die er om de, de buurt vonden. Het is heftige bezigheden. Het is kwart verdiend en uh, dan is het nu tijd voor de wilko-keuze. Ja, het is het altijd eigenlijk, hè? Het is hele, altijd, hele laatste, de hele altijd. lijst is gewoon wilko-keuze. Yeah. Nou, uh, Team is ook zo'n sfeervolle band, alternatieve band die af en toe. Plaat maken, Kids was van hem en Let's Pretend We're Married is misschien nog wel het bekendste plaat. En nu hebben ze iets uit dat heet uh, When We Die. Ja, leuk, leuke tekst. Ik denk dat draai ik. We die. Lekkere positieve muziek. You don't feel anything when you die. Nou, dat is even goed uh, om te weten. MGMT hebben een nieuwe CD. Dit is daar op te vinden. Um, er was nog een single, maar die heb ik vorige week gedaan. Goed maakt allemaal. Ja, het is uh, Tubocleef. Goedemorgen. En uh, wij hebben nog wat uh, berichten die we met jou willen delen. Ik, uh, zie je nou echt helemaal in sportnieuws? Zit ik te kijken? Ja, weet je wel. Want uh, Het is wel uh, verrassend. Want de Internationale Tennisfederatie heeft een tennisser, Misha Zwerf heeft hij een boete gegeven van 45.000 dollar... vanwege zijn zwakke optreden in de eerste ronde op de Australian Open. Oh. En de boete staat gelijk aan het prijzengeld dat hij verdiend heeft. Want je krijgt dus gewoon al, voor de eerste wedstrijd krijg je gewoon al 45.000 dollar. Oké. Okay. Omdat je er bent. Maar uh, ze willen gewoon eigenlijk zorgen dat de mensen... die moeten op het niveau presteren... en niet alleen maar meedoen om uh, in ieder het... geval dat geld even op te strijken. Oh, oké. Okay. Het dus ja, ja, is toch een riant jaarsalaris zo'n bedrag, toch? Dus hij heeft gewoon niet goed gespeeld. Ja, en hij... dan krijg je een boete, maar uiteindelijk heeft hij wel gewonnen. Nee, hij gaf op in de eerste ronde. Oh, okay. Hij deed ja, het vanwege okay. een blessure bij een 2-6 en een 1-4 achterstand. Dus aanstellerij vonden ze blijkbaar eventjes. Maar ja, uh, ja, ja, ja. We willen iets zien. We willen een spektakel zien. Ja, natuurlijk. Daar nou, betalen we ook voor. Ja, precies. Weet je, wat is dit nou toch allemaal voor een rarigheid zeg. Ja. We kunnen ook gewoon eisen gaan stellen aan sporters. Als je beneden, beneden de maat te presteren, krijg je gewoon geld. Nou ja, ja. dat klinkt ook wel weer logisch als je aan de kant denkt... Goed, afgelopen week las ik in de krant. Het kan uh, wat beter in, uh, op Schiphol. Want heel vaak laatkomers houden de vlucht op. Hè? Ja. Uh, dan zijn de, de tas en de koffer al aan boord gebracht. En dan komt die persoon komt niet opdagen of te laat. En dan, dan moet het vliegtuig weer stoppen. En dan moet die koffer eruit gehaald worden. Want ja, een koffer zonder... De, de, zonder de eigenaar van die koffer, daar kan een bom in zitten. Of iets anders naar de geit. Dus die moeten dan weer uitgehaald worden. En dat, is echt, dat kan soms echt minutenlang tot urenlang duren. Ja, en dan, ja, dan loopt het hele programma loopt in de soep. Nu hebben ze daar een 3D-scanner voor aangeschaft. En die kan nog veel beter in de koffers kijken. En die kunnen ze veel beter inschatten. Dus uiteindelijk gaat zo'n koffer dan gewoon mee. En dan, uh, ja, dan weten ze gewoon zeker dat er niks in zit. En dat zou een hoop kunnen schelen. En ik hoop sowieso, ik hoop toen over Schiphol, dat wil uitbreiden. En heel veel mensen zijn er tegen, naar Eindhoven. En, ja, en Schiphol moet blijven groeien, want daar kunnen we wat centjes mee verdienen natuurlijk. Dat is ook wel waar. Maar ja, ik begin in elk geval ook steeds meer last mee van te krijgen. vliegtuigen die dan toch een bepaalde baan gebruiken. Ik denk, oh, het is die en die baan nu. Ik zie ze nu echt toch wel vrij laag overgaan. ja. ja. Dus... Uh, ik ja, ben heel benieuwd hoe het allemaal gaat met die extra vliegvelden en zo. Ja, ja. ja, ze zouden toch wat bewuster moeten gaan leven en minder moeten gaan vliegen eigenlijk. Maar ik doe het zelf ook niet. Nee, maar jij vliegt één keer per jaar. Ja, ik vlieg één, één keer per jaar. Eén of twee keer per jaar misschien. Maar dan nog denk ik, is het nou echt zo nodig, weet je want als we met allen gewoon Ja, je kan ook gewoon in een huisje gaan zitten in België. Maar dan, nou, ben, je bedoordelijk... niet, dan ben je niet mooi weer weerverzekerd, hè? want dat is het beste gewoon. Ja, maar ja, moet je echt vakantie hebben voor mooi weer. Is ook, nou ja, moeten we helemaal weer teruggaan naar de jaren 50. Dat we gewoon even naar het stand gaan. Even uitwaaien. Vakantie is en... dan een middagje zee. Ja, een middagje ja. zee. En we gaan aan het werk. Ja. Kom op. Geen gezeur. Geen gezeur. Dus ja, komende woensdag is onze ex-koningin, uh, prinses Beatrix, uh, jarig. Oh. Ze dus wordt 80, hè? Ik was het allemaal vergeten. Ja, maar ze viert het in besloten kring met familie en vrienden. En uh, het schijnt dus wel te zijn dat het. Uh, morgen is het precies vijf jaar geleden al dat ze haar aftreden heeft aangekondigd. Dus dat uh, schiet allemaal op. En, uh, maar ze heeft wel grote verandering gebracht in het Koningshuis. Hè? Ze heeft het helemaal geprofessionaliseerd. En uh, gemoderniseerd. En uh, nu heeft het Koningshuis weer allure, gezag en statuur. <laughs> dus dat is wel mooi. Dus woensdag, uh, ja, dan hebben we een high tea. Hè? En hoe oud werd ze nou ook alweer? 80. 80? 80. is van 1938. Hartstikke idee. Maar ah, ze heeft ook inderdaad, uh, ze kan wel een faceliftje gebruiken. inmiddels. Nah, ja, is helemaal niet nodig. We houden even goed van er. Ja. Onze... Koningin. Nou, ik vond haar moeder wel warmer. Warmere persoon. Maar zij toont wel weer meer warme kanten er, er moet dan gewoon een vroeger. Beetje beweging... Als je oma is, want dat is het wel, ja. dan worden mensen altijd toch, tonen ze ook weer heel andere kanten van zichzelf. Ja, maar zullen ze dat van tevoren ook niet hebben bedacht? Ik bedoel, uh, Emma was misschien ook weer harder. met Juliane wat warmer weer. En dan is Beatrix weer wat harder. En Willem-Alexander, Maxima, is ook weer een stuk zachter en toegankelijker. Ja, dat moet ja. dan, want als je je geeft kan je niet toch toegankelijker worden dan toegankelijker. Nee, precies. Dus dat dan moet een zo. beetje een uh, beweging in blijven. Ja. Een golfbeweging. Nou, Een van de laatste plaatjes uh, voor tien uur is een lekker rustig muziekje. Hoor, dat hoor ik net, krijg ik door de Twenty One Pilots. Heavy Dirty Soul. This is an position in my mind, imagination. I hope Say something, 'cause I wasn't the only one who wasn't rushing to say nothing. Stress out. En dat voor iets hadden ze nog meer. De stress out. En volgens mij, ja, heel vaak gehoord op vakantie van 21 Pilots. Dat je er helemaal op van hebt. En dit is Dirty Little Soul van 21 Pilots hier in de zaterdagmorgen. Oh ja, Dirty Little Soul. En het is uh, de zaterdagmorgen. Oh, wacht, nee, natuurlijk dus het einde van het radioprogramma. Dan moeten we ook altijd wel even toepasselijke uh, muziek draaien, want anders komt het ook helemaal niet goed. Dat kan het ook anders al helemaal niet. Uh, goed, snap dan? Wat voor muziek hebben we nog? Of uh, wat voor muziek, wat voor berichten hebben we nog uh, voor uh, ja, tien uur? Ja, schattig berichtje. <coughs> want het Mopshondjescafé. Uh, er, er is in Café Ruiskamer. Wordt een Puk café geopend. Yeah. Daar kunnen eigen, eigenaren hun kleine Mopshondjes mee naartoe nemen. Om met elkaar te laten spelen. Daar, oh, volgens okay. mij wordt dat uh, heel erg. Want daar komen kinderen van. Oh. Maar initiatiefrijke Katja Heinrich. Schattig. Dus eigenaar van een evenementenbureau. Die wilde het café aanvankelijk maar voor één dag openen. Omdat de kaart, maar omdat de kaarten met, met hondje is het 5 euro. En zonder hondje betaalt je 10 euro. Die waren binnen een dag uitverkocht. Dus het evenement is uitgebreid naar drie dagen. Oké. Okay. Dus uh, er zijn zo'n 700 mensen die geweigerd zijn. En die, kwamen, die wilden zelfs uit België en Duitsland komen. voor deze mopshondenbijeenkomst. Dus uh, door de massale belangstelling overweegt de organisator in de toekomst meerdere edities. Uh, te organiseren. Voor de mensen die zelf geen pug hebben, zo heet die hondjes blijkbaar. Ja. Pug, ik heb nooit van gehoord. Pug, maar met tientallen schatjes schatjesmops uh, tegelijk willen knuffelen, zijn er dus ook welkom. Dat kost je dan gewoon een tientje. En uh, er zijn er continu zo'n 50 mensen aanwezig en er dribbelen zo'n 30 rimpelige hondjes rond. Het er klinkt, zit ook een fotootje bij dat je denkt, ah. Oh. Het klinkt, klinkt alsof zoiets in Japan is ontstaan. Er lijkt me echt iets voor in Japan ja. om dit te doen, ja, weet ja, je wel? Al, ja. al die gimmick-dingen gewoon, dat is wel uh, grappig Heel om te varen, ja. Ja, ik zie dat de gaap toeslaat. Ja, dat, uh, ja, dat komt door die muziek. Ja, daar raak ik er heel ontspannen van. Oh, Oké, okay, dat is wel goed. Om even <laughs> lekker ontspannen dit uh, radioprogramma af te sluiten. Ja, ik denk ik begin alvast met wat ontspannende muziek. Om langzaam de overgang te maken naar goedemorgen Zandvoort na tien uur. Ja, afgelopen week uh, had ik ook wel dingen gelezen. Dat sommige winkelcentra moeten dan verplicht open. Dat was onder andere in Den Haag een winkelcentrum, het heet uh, Paddenpoel. En in Paddenpoel uh, waren er toch een aantal mensen. Ze zeiden: Ik heb geen zin om s'avonds open te gaan. En, en zondag. En zondag. Ja, ja. En sommige mensen hebben dan echt via de gemeente een boete gekregen. Echt van duizenden euro's. Hè? Ja, ik heb het gelezen. Dat is echt bizar dat je denkt... Dat ben je joh. eenmanszaak en dan moet je open zijn die zondag. Dat is toch verschrikkelijk. Het is echt onbegrijpelijk dat ze dat gewoon doorvoeren. Maar nu hebben ze gezegd, ze gaan de wet aanpassen... en nu hoef je dus eigenlijk niet open. Je mag het zelf beslissen als je die dag denkt... van nou ik wil wat centjes ja, bijverdienen. Maar ik er verdienen. stond wel in, als het uh, vereniging van de Eigenaren... dat al had geregeld en je gingen al mee akkoord... dan moet je het doen. Maar als er nieuwe mensen komen, moeten ze maar, maar uh, vragen... of ze het wel of niet willen. Ja. Het is natuurlijk wel zo. Als jij in schoolkijk in het winkelcentrum komt ja. en al die winkels zijn uh, dicht, is er ook geen ballen ja, aan. Dus je gaat bal. niet meer. Nee, precies. Prettig weekend. Ja. Ja. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws.